Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je gegevens op Telegram zijn toch niet zo geheim als dat de app zegt. BNR schrijft dat de politie bij de chat-app kan aankloppen... als ze telefoonnummers willen van gebruikers. Terwijl je volgens Telegram anoniem blijft, zegt deze jurist. Daar lijkt toch een, een, een opening te zijn... dat uh, ja, inderdaad haak staat op de eerdere beweringen van Telegram... dat ze privacy zo hoog in het vaandel hebben staan. De politie kan alleen bij de gegevens komen als het gaat om levensgevaar. Een flinke knal in Breda gisteravond. Er ging een explosief af bij een huis in een woonwijk. Volgens buren woont daar een politieman. Op camerabeelden is te zien hoe twee jongens aankomen lopen bij het huis. De een legt iets neer en de ander steekt het aan. Het lijkt erop dat het zwaar vuurwerk was. Een raam en een rolluik knalden stuk, maar niemand raakte gewond. Grote zorg in Libië. Er staan mogelijk nog twee dammen op doorbreken. Een week geleden ging het al mis daar. Een enorme vloedgolf raasde door de kuststad Derna. Er zijn duizenden doden. De VN trekt nu aan de bel over de twee andere domen in Libië. Die zouden de waterdruk ook nog maar net aankunnen. En een bijzonder cadeau voor de koning van Zweden. Hij zit een halve eeuw op de troon en krijgt daarom zijn eigen stoel. En zeg je stoel en Zweden, dan zeg je IKEA. De koning krijgt een bijzondere remake van een klassiek ontwerp van een meubelwarenhuis, zegt deze Amerikaanse verslaggever. The new version is embossed with the Royal Warrant. It was on display in a park in Central Stockholm on Friday. The IKEA chair will be presented to the king in recognition of his half-century on the actual Swedish throne. They will put it for him. De stoel is donkerblauw, er dus staan allemaal gouden hartjes op. Of de koning hem zelf in het, met een inbussleuteltje in elkaar moet zetten, is niet duidelijk. Het weer in het noorden nog wat buien, daarna een tijdje droog en af en toe wat zon, 20 tot 25 graden. Eind van de dag wel opnieuw regen, met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de N247... de weg Amsterdam-Horen. Bij Broek in Waterland is de vertraging in beide richtingen ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. GSM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. I'll light the fire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 you. Day! genoten naar het prachtige Our House van Crosby, Stills and Nash. En het was een heel toepasselijk nummer, want we gaan het nu hebben over uh, camping. Stand met uh, Geert Zijtzema die tegenover mij zit. Goedemorgen. Goedemorgen, Geert. Uh, ja, en het, het is uh, een herhaling van de laatste keer volgens mij. Ik kan je weer feliciteren, of ja. jullie feliciteren ja, met uh... ja, Dankjewel. Ja, het staat inmiddels uh, 2-0. We hebben een paar weken geleden uitslag van een rechtszaak gehad, waar ja. ze aangespannen hadden tegen ons. En die hebben we wederom gewonnen. Dus uh, de rechter heb, uh, is achter de geschillencommissie van uh, Rekron gaan staan. En die heeft dezelfde uh, uitslag gedaan als de Recon. En dat betekent dat uh, de, de opzegging onrechtmatig is. Omdat de plannen niet concreet en uitvoerbaar zijn. Dus we moeten terug naar de tekentafel om het zo maar te zeggen. Ja. Maar uh, oké, okay. dat, dat is op zich reden voor blijdschap. Maar stel je ja. voor dat ze nu hele mooie tekeningen maken die uh, uh, realiseerbaar zouden zijn. Zouden ze dan wel op mogen zetten? Die tekeningen waren natuurlijk wel mooi. Hè? Dus ja. niet, uh, daar ligt het niet aan. En de huisjes zijn ook allemaal mooi. Daar ligt het ook niet aan. Maar we liggen natuurlijk tegen een Natuur 2000 gebied aan. Een waterwindgebied. Uh, het is een aardkundig monument waar de camping op staat. Dus er zijn uh, vergunningen nodig. En die vergunningen, die denken wij uh, dat die heel moeilijk verstrekt gaan worden. En in de eerste instantie zou dat vergunning vrij gebouwd kunnen worden. Uh, in, gelukkig de gemeente is tot één keer gekomen. Die hebben gezegd, nou wij denken toch wel dat hier vergunningen voor nodig zijn. Ja, dan heb je het over omgevingsvergunningen, milieuvergunningen. Ja, en wij hebben toch wel sterk het vermoeden, ook met informatie die wij hebben van uh, milieudeskundigen. Dat het in dat gebied heel lastig gaat worden om die vergunningen rond te krijgen. Ja. Dus tekeningen, mm. Alle hoe mooi zijn het gaat uh, om de vergunningen die uh, aangevraagd moeten worden. Ja, die vergunningen die ontbraken toen ze... Dat uh, ja, klopt, ja. ja. Ja. En dat heeft uh, zowel de Recon... Uh, heeft de Recon ook gezegd dat het uh, niet kan vanwege de vergunningen... of ook gewoon vanwege het feit dat jullie daar als campinghouders... Al, of camp campinggasten al zoveel jaar staan en ze ook rechten hebben? Nou, nou, dat niet zozeer. Want uh, het gaat eigenlijk meer om uh, de feitelijkheden. Is het concreet en uitvoerbaar het plan? En op het moment dat je geen vergunningen hebt... blijkt dus dat het plan niet concreet en uitvoerbaar is. Dan kan je wel een mooie tekeningen hebben. Maar dan is het eigenlijk meer een moodboard wat je gemaakt hebt. Ja. En ja... In Nederland is het ook nog steeds zo dat je wel aan alle voorwaarden moet voldoen. Gelukkig, hè? Gelukkig, want er zijn heel veel campings in Nederland die zijn op deze manier geflipt. En als je achteraf kijkt, dat je denkt van ja, hoe kan dat dan? Omdat de recreatie in het bestemmingsplan stond. Maar dat is natuurlijk een hele andere vorm van recreatie. En ook daar waren waarschijnlijk wel vergunningen voor nodig. Ja, dit is wel een hele mooie uh, case, ook voor andere mensen, uh, campings in Nederland, die met dit soort dingen te maken krijgen. Ja, wij hebben vijf bestuursleden en van die ja. vijf bestuursleden hebben we gewoon echt na die rechtszaak, telefoon en ook uh, e-mailadressen. Het is gewoon is ontploft, het is niet normaal. Ik denk dat we wel met uh, ongeveer een kleine veertig campings in Nederland contact hebben hierover. Ja, en die gaan het ook gebruiken als blauwdruk. Kijk, de, het plan van aanpak, hoe wij dat gedaan hebben, met name over die vergunningen en dergelijke, en zitten wij wel in een unieke situatie met het Natura 2000 gebied. Maar heel veel van dit soort campings ja. zitten in natuurgebieden. Dus die gaan het inderdaad wel gebruiken in Nederland, ja. Ja, en, en dan uh, even een vraag. Een aardkundig monument is het ook nog, zei je? Wat ja, is nou klopt. een aardkundig monument? Ja, een aardkundig monument. Dat betekent dat er aardkundige uh, of uh, historische... ...voorwerpen in de grond kunnen liggen... Hè, ...op een bepaalde diepte. En dat betekent dat je daar uh, ja, vergunning voor nodig hebt... ...om de grond te, om te woelen... ...of in te graven... Hè, ...op een bepaalde diepte. Dus uh, dan mag je niet dieper dan uh, 30 centimeter graven bijvoorbeeld. Ja, dat is niet voldoende. Ja, ja, en voor riolering, stroomleidingen... ...zit volgens mij allemaal onder de 90 centimeter. Dus uh, ja, dan zit je altijd zeg maar, in de grond. Dus vroeger is dat het meertje geweest... ...waar het uh, oude voetbalveld van de Zandvoortmeeuw is. Ja, en dat is aangemerkt als aardkundig monument... Oké. Okay. En uh, je kan. Uh, Hekel heb wel een partij omdat je, je tegenstander is. Uh, en ik ben een relatieve buitenstaander. Uh, en ik lees dan alle dingen die er gebeuren. En toen ben ik eigenlijk ook een beetje geschrokken van. Het feit dat het ook wel een beetje jullie tegenstanders als ik het zo mag noemen, wel een beetje cowboyachtige mentaliteit hebben. Dat er zomaar ineens begonnen was met bouwen en bouwerij maken van een stukje grond en dat de gemeente heeft moeten terugfluiten. Ja, dat zijn zeg maar twee partijen waar we mee te maken hebben. Eén is Kennemer Park, dat zijn eigenaren van een camping en een ander deel is het de projectontwikkelaar, de Dutching Groep. En wat wij begrepen hebben is dat de Dutching Groep dat heeft gedaan zonder toestemming van de gemeente daar funderingen neergelegd, kennen mijn Park in een later stadium volgens mij niet helemaal mee eens. Dus onze gesprekspartner is ook kennen mijn Park en uh, tot nu toe hebben we er ook gewoon goede gesprekken mee. Onze plannen staan wel haaks tegenover elkaar, maar we zijn wel uh, on speaking terms. Het is niet zo dat we ruzie hebben over elkaar te uh, kwaad aankijken. Hun willen graag uh, bungalootjes daar ontwikkelen en wij willen graag dat het een camping wordt. Dus uh, ja, ergens uh, moet een middenweg gekozen worden. Hun hebben vergunningen nodig. Die hebben wij niet nodig. Uh, volgens hun is een camping niet meer rendabel in deze tijd. Ik zie iedere week iemand op tv met de grote Rolls Royce rondrijden, de heer Gillis. Die <laughs> hebt caravanparken. Ja. Dus ja, volgens mij is het gewoon echt wel rendabel. Er mogen 350 tot 400 in staan. Als je daar gewoon goede faciliteiten bij maakt, denk ik dat het een parel van Zandvoort kan zijn. Dat klinkt dus een heel mooi verhaal. En waarom willen ze dat dan niet zien? Zijn ze dan zo blind voor uh, nou ja, de kijk, mogelijkheden? Wat, nou ja, wat, wat ik denk is dat die huisjes dus natuurlijk snel geld verdienen. Er worden 250 huisjes gebouwd daar. Die uh, worden verkocht voor uh, 300.000 euro het stuk. Daar gaan hun het management en het beheer van doen. Dus er zit, in de slipstream zit er ook nog wat in te verdienen. Dus het gaat om een project van ja. Uh, ja, meer dan 60, 70 miljoen. En zo'n caravanpark, ja, dat is eigenlijk meer voor een langere termijn. Dus ja, dat is een, uh, een, een langere investering dan een korte investering. Nou, ik zou voor een langere investering gaan, maar uh, ja, wie ben ik? Ja, ja maar soms is snel geld ook welkom, hè, voor ja. Als je haast hebt, ja. zullen we maar zeggen. En uh, is het nou zo, jullie zijn een. Een klein, klein campingtje, met bestuurtje, als ik het zo mag zeggen. En dan moet je opboksen tegen zo'n grote organisatie. die zulke grote projecten wil uitvoeren. Dat is een beetje een klein duimpje tegen Goliath. Ja, nou dat kan je wel Davet tegen ja. Goliath. Ja, ja. David tegen Goliath, zo kan je dat wel zien. Dus wij moeten ook echt met fondsen en donaties. Hè, voor advocaat. Wat we wel doen is gewoon echt heel slim kijken. welke advocaat hebben we nou nodig. En we kijken dan vooral naar van wat is feitelijk. Ja, dus uh, daar zijn we echt mee bezig. Overigens, uh, dit bestuur bestaat al sinds uh, 1996. Dus we hebben best wel wat ervaring hierin. Uh, het zijn ook allemaal mensen die gewoon in het dagelijks leven wel op, uh, op bestuursfuncties zitten. Dus ja, ondanks dat we klein zijn. En klein met name in het geld, uh, zijn we wel slim. Ja, nou ja, uiteindelijk heeft David ook van Goliath gewonnen. Dus, Platt, uh, ja. dus ook doordat hij slim was. Dat hij slim was, ja, ja daarom. Dus, ja. Uh, het lijkt wel wat op elkaar. Alhoewel ja. jij bent niet echt een persoon van een, een, een David. Uh, als ik je zo zie. Dat nee, betekent, dat maar ja, volk, ik volk, volk, volkomen wil niet altijd zeggen dat het ook inderdaad zo is. Hè. Ja. Dus mijn vader zei vroeger altijd uh, de sterkste zijn, de slimste. Ja, nou, dat is een hele, hele mooie uitspraak. nou We hopen dat het uh, uh, zo de goede kant op blijft gaan. Heb je nog een... Uh, een, een oproep? Heb je nog steun nodig? Uh, is, nou ja, kijk, we benen? zijn afgelopen seizoen zijn we het dorp in geweest. Hebben heel veel ondernemers ons gesteund. En ja. uh, wij hopen ook gewoon dat echt die steun blijft. Uh, van de ondernemers, maar ook zeker van de gemeente. Want ook de gemeente zou zich moeten realiseren. Dat is een heel mooi kerf en Caravanpark. Dat is gewoon echt de parel van Zandvoort. Zo zie ik dat. Dan heb je uh, 350 vaste staanplaatsen. Die mensen komen ieder jaar terug. Dus is een, uh, echt een boost voor de economie hier in Zandvoort. Dat hoor je ook heel veel, heel veel ondernemers. Mensen gaan in naar de. Uh, uh, boodschappen doen. Uh, ze gaan hier naar de brillenwinkel, noem maar op. Alle ja. kledingzaken. Dus ja, ook ondernemers blijven ons vooral steunen, hè? maar uh, ook de gemeente Zandvoort. En is het nou zo, als je dat, dat toch aankaart... als er een huisje zouden staan, zou dat dan minder zijn? Nou, wij hebben ook wel wat onderzoek gedaan. We ja. lezen ook wel onderzoeken daarover. Je ziet dat heel veel mensen zo'n weekend of een week naar een huis gaan. Die doen boodschappen, gaan met vier boodschappentassen gaan ze daar naartoe. Richten het keukentje in. En over het algemeen hebben die bungalowparken hun eigen restaurantjes. Die willen die mensen helemaal niet van die park hebben. Die willen graag die mensen op die park houden. Want ook zo'n restaurant moet rendabel zijn. Dus ja, wat je leest en ook hoort van die ondernemers in dat soort steden... Die mensen het algemeen niet echt uh, in, in die steden komen. Of dorpen komen om uit te geven. Die blijven echt op die parken. Ja. ja. En dus de bij, met de camping is dat niet zo? Dan gaan mensen dus wel gewoon... Door, ja, en nee, blijven met, ook langer? Ja, nee, maar kijk, uh, Zandvoort wordt ook wel eens ja. Amsterdam met de biets genoemd. Dus misschien ja. een beetje vloeken in de kerk hier. Maar het zijn uh, voor een groot deel Amsterdam. En die, vinden het gewoon, uh, die doen hun boodschappen gewoon ja. niet. Die zijn niet van plan om het hele boodschappentas vanuit Amsterdam hier naartoe te komen. En blijven die mensen nu wat langer meestal op de camping? Ja, het is nu, het is nu natuurlijk uh, hartstikke gezellig. Het is ja. mooi weer, het is druk. Ik uh, maakte vanochtend een rondje over de camping. Ook om de mensen even te attenderen... Op dit interview dat ze allemaal even meeluisteren. Ja, en iedereen is vrolijk. Ja. ja, dus, dus de, de hele is camping is niet mee te luisteren. Ja, ja. ja maar als ja. we geen uh, live verbinding hebben... dan kon we nee, even nee, horen hoe we meejuichen. Ja. Ja. Volgende ja. keer gaan we Carina sturen naar de camping. Ja. hoef je niet hier te komen. Nee. Ja. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou ja, nogmaals gefeliciteerd. En uh, alle meeluisterende gasten op de camping... of uh, staanplaatshouders ook allemaal gefeliciteerd... met deze Dank eerste je wel. overwinning. Dank je wel. En uh, hou ons op, vooral op de hoogte. Gaan we doen. Als er weer wat uh, aankomt of gebeurt... Uh, misschien moeten we wel met z'n allen naar de rechtbank de volgende keer... <laughs> nee, laten we hopen dat we dit uh, niet in de rechtszaal uit hoeven vechten. Maar dat we dat gewoon aan tafel kunnen doen. We zijn best wel on speaking terms met me. Dat zou het beste zijn. Uh, volgens mij willen hun dat ook. En wij willen dat ook graag. En ik ja. denk dat er best wel openingen zijn om uh, die camping te laten bestaan. Nou, het, is, het, is, het is ooit een meertje geweest, vertelde je. Dus dat is min of meer ingepolderd. Ja. Om er land van te maken. Dus dan moet volgens mij het Nederlandse poldermodel daar ja. uiteindelijk de oplossing werken, ja, denk ik. Ja, gaat komen. Ja, we hopen en we, we horen het graag. Dank je wel. Dank je wel. Time. My therapist said She's happy to see me, but I think she lied You'd think by now I'd know It's just how this story goes And I'll be alright Don't say I didn't try I was finally healthy if I Right up until I wasn't sleeping at all They came at night When nobody was home Nobody to call Funny, so I'll laugh while the tears rain down on my face, and people love me. So I know one day I'll say, I'm finally healthy, finally good, finally living like I know I should. But my team isn't. We hebben heerlijk genoten van een mooi stukje muziek. Dat was Harrison Bow met Healthy. En dat is heel mooi, want we gaan nu luisteren naar Carina Smeets... die uh, wederom Katja van Wilderlust ontmoet over geneeskrachtige planten. Mag je eigenlijk zomaar overal wild plukken? Uh, nou, in Nederland mag je niet zomaar overal wild plukken... Uh, je moet dan weten welke gebieden het wordt gedoogd. Want in principe is wildpluk in Nederland is het verboden. Maar op sommige plekken wordt het dus uh, gedoogd. Um, bijvoorbeeld um, staatsbosbeheer. Uh, die gedoogt vaak een, een champignonnenbakje per persoon... Met soort, waarin je soorten plukt uh, die veelvuldig groeien. Dus zoals bijvoorbeeld brandnetel, uh, zevenblad... Weegbreed. Nou, zo zijn er nog meer mm -hmm. soorten. Uh, dus als een soort beschermd is, dan mag je hem absoluut niet plukken. Maar ook als er maar een paar bloemen bijvoorbeeld staan van een soort, laat het dan lekker staan. Um, ja, dus je, het is goed om, uh, uh, om te weten waar je wel en waar je niet mag plukken. Ja, want jij voor je lunches en je diners, ja, je gaat dan denk ik niet uh, overdag uh, van alles plukken. En dan s'avonds uh, het in verwerken. Nou, of hoe doe je dat? Nou, het, het mooie is, is dat ik, uh, uh, dat ik uh, een hele mooie wilde tuin heb. Waarin ontzettend veel uh, planten groeien die aangewaaid zijn vanuit het bos en vanuit de duinen. Dus ik heb eigenlijk al al die de rijkdom heb ik al om me heen groeien in mijn eigen tuin. Dus ik verzamel vooral uh, planten uit mijn eigen tuin. Um, Soms ga ik richting Leiden, waar mijn ouders wonen. En uh, verzamel ik daar wat. Ja. Uh, ja. Want in het natuurgebied waar, waar ik woon... Daar, uh, uh, daar mag je gewoon simpelweg niet, uh, niet plukken. Want nee. dat is een, een beschermd natuurgebied. Ja. ja. Lijkt me logisch ook. Mm -hmm. uh, maar we hebben nu gelukkig ook alleen maar aangewezen. Ja. En een uh, paar besjes genomen. Ja. Maar dat is het dan ook. Maar het is wel echt ontzettend interessant dat er echt zoveel uh, geneeskrachtige uh, planten zijn. Ja. Um, en dat er ook zulke mooie boeken over zijn... waar je gewoon helemaal enthousiast van wordt. En uh, ja, naast dat het hier nu ontzettend mooi is om te lopen... Uh, ja, jij hebt er gewoon echt oog voor. Ik heb uh, net, toen we net niet aan het opnemen waren... alweer zoveel interessante dingen gehoord. Maar dan zou deze opname of deze uitzending uh, twee uur kunnen duren... Maar um, ja, een, uh, een wandeling met jou doen lijkt me ontzettend, uh, ontzettend leuk om te plannen. Nee, weet in ieder geval zeker dat daarna geen, uh, geen wandeling meer hetzelfde is. Nee. Dat je ogen, je kijkt, je kijkt op een andere manier ja. naar, naar de natuur. Dat is mijn ervaring ja, ja. ermee in ieder geval. Maar uh, ja, wij gaan nu wel even nog die Brandnetel-challenge doen. Ja, daar gaan we uh, voor. Jij, ja, Ik vind het uh, spannend. Maar ja, oké. Okay, brandnetel uh, wil ik wel even proberen. Um, ik hoop dat ik daarna dan nog kan praten. Dus bij deze ga ik nu alvast uh, uh, gedag zeggen. En uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. Uh, ja, want ja, het was weer uh, heel erg interessant. Wij lopen nog even verder in ieder geval. Op naar de brandmetel. Zie je hem al staan? Ja. Ja? Ja, mij nee, staat daar een bosje. Oké, okay, nou gaan we ja. daarop af. Naast die uh, wandeling doe je dus ook nog een cursus, zag ik. Of mensen kunnen ja. een cursus uh, aanvragen. Ja. Ja. En ja. volgen. Zeker. Maar hoe werkt dat? Um, ik, ik heb een uh, seizoenscursus uh, en, uh, en een jaarcursus. Uh, waarin ik uh, uh, je ja, door het hele jaar heen... Uh, wat meer meeneem aan je hand door de, de wilde planten en kruiden... en paddenstoelen en besten die op dat moment te vinden zijn. En zo start bijvoorbeeld binnenkort in september start de herfstcursus... waarin je dan iedere week een wildplukles toegestuurd krijgt... waarin heel uitgebreid staat omschreven van... wat, wat is een bepaalde soort, waar komt die voor... Hoe herken je hem wat is een, een stukje geschiedenis van de van de plant um, wat zijn um, uh, wat zijn de gezondheidsvoordelen um, mogelijke verwarringsgevaren maar ook hoe gebruik je hem dus wat kun je ermee maken en um, ja en ik deel ook uh, mijn lievelingsrecepten uh, oh. iedere week krijg je er een mooi recept bij dat doen ook uh, meestal uh, <laughs> En er zit een huiswerkopdracht bij om je, echt, uh, uh, ja, om je echt een duwtje in de rug te geven. Om, uh, om lekker op pad te gaan en de natuur te gaan verkennen. Want het is zo fantastisch wat er allemaal groeit. Het heeft, verrijkt mijn leven, heeft het zo. Nou, verrijkt, het iedere dag. Uh, verrijkt het iedere dag. En uh, dat deel ik heel graag met, uh, uh, met de rest van de wereld. Nou, is alleen maar goed. Dus ze moeten naar wilderlus.nl Ja, wilderlust.nl. En daar kunnen ze dan uh, eens kijken wat je allemaal aanbiedt. Ja, of ja. op Instagram uh, deel ik ook allemaal oh, ja. wildplukweetjes. Ook op wilderlus.nl heet, uh, heet ik daar. Supergoed, leuk. Oké, okay. okay, ja, we, we, we, we gaan het uh, doen. We gaan nu toch eventjes uh, een stukje brandnetel... Plukken, want uh, ja, de challenge, dan moet ik me natuurlijk ook wel echt aan het woord houden dat ik dan ook de challenge aanga. Wil ik het een keer uh, doen? Ja, doe je het even voor? Ja. Dus je kan hem gewoon van onderaf aan. Oh, naar boven? Ja. Oh. Dan kun je hem aanraken? Oké. Okay. En wel lief zijn voor de brandnetel, dan is het ook lief voor jou. <laughs> Oké, okay, nou, ik ga het proberen. Het is dus ja. de eerste keer in mijn leven ja, dat, dat, ik dat, dat ik dat doe. Nou ja, zeg. Het is echt waar. En als je dan toch geprikt wordt... dan kan je zelfs nog... Uh, dan staat er een plantje ja. bij. Hondstraf. hondstraf. En die kun je dan gebruiken om er op te, ja. te smeren. Gewoon het bladkneuzen en het over je, okay. over je huid heen wrijven. Vermindert de prik. Dus het uh, ja, medicijn tegen de blaar van de brandnetel staat er gewoon naast. Ja, hier. En nu het blaadje proeven, of niet? Of kan het ja, nu niet? Ja, uh, nou... Uh, uh, als de brandnetel niet bloeit... Kijk, deze bloeit bijvoorbeeld. Oh, dus ja, ik zie het. Deze doe je niet en deze... Het bloeit niet, maar het is wel wat laat in het jaar. Dus dan is die... Uh, ja, kan die echt wel minder lekker zijn. Oh, ik zie dat je hem nu inderdaad... Kneust of in ieder geval opvouwt helemaal. ja. ja. En dan ga je hem nu gewoon... Ja, even goed. Uh, ik, ik kneus hem wel even goed zo ja. tussen mijn vingers. Zodat het echt een beetje een nattig propje wordt. En dat al die, blaar, al die, uh, die stekeltjes, zeg maar... Ja. Oh, je hebt hem nu echt in je ja. mond. Je mm. wordt nu niet gestoken? Nee. <laughs> oké. <Okay. laughs> okay. Nou ja, dan moet ik het ook maar doen. Dan gewoon voor dit kleine topje. Ja, oké. Okay, dan gaan we dan. Oké. Okay. Nou, ik ga hem nu... Uh, oh, wacht. Ik moet natuurlijk zorgen dat ik het niet... Doe ik het ja, goed? Ja, ja, ja, zeker. Vouw maar okay. in elkaar. Ik vouw hem helemaal in elkaar. Oh, nou, daar heeft hij me al. Heeft hij het toch te pakken? Ja. Dan we doen ons straf. Uh... Ja. Oké, okay, ik ga hem helemaal kneuzen nu. En dat wordt inderdaad een klein groen propje. Nou, ik denk dat het nu wel goed is. Is uh, het goed erop gedrukt? Ja. ja. ja. Okay. Eet smakelijk. Nou, <laughs> Ik heb nu één pijnlijke vinger. <laughs> Mm. Smaakt lekker? Het smaakt helemaal niet zoals je verwacht dat een brandnetel smaakt. Hoe vind je hem smaken? Nou, lekker fris. Fris en kruidig. Ja, een beetje notachtig ja. uh, vind ik hem ook. Heerlijk. Ja. Ik snap wel dat ze er ook kaas van maken. Ja. Nou, lekker. Nou, de uh, challenge is dus uh, gelukt, hè? Ja, oh, goed, hè?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 Ja, dat was uh, uh, natuurlijk Don't You Come Back, No More, Hit The Road Jack van Ray Charles. En dat ging uh, niet over Carina meets Katja Nou, ja, Dat gaat niet meer terugkomen. Maar uh, Carina die hebben we volgende week weer in de, in de lucht. Die door Zandvoort struint om uh, nieuw nieuws uh, te halen. Uh, we hebben nu aan tafel, ja geloof het niet, maar een internationale artiest, Jorge Martinez Galan, over Las Grimas Negras. En ik heb net gehoord dat het de zwarte tranen zijn. Nou, dat doet me meteen denken aan het Zwanemeer, wat ook heel erg triest is. Daar moet je ook allemaal tranen bij laten lopen. Uh, ik ken jou als een heel vrolijk mens, Jorge, maar dat is dus wel een hele zware concert wat we gaan krijgen. Droevig en tranen trekken. Dus. Ja, dit is heel zwaar. Nee. Nou. Nou, zo hoorde je het, dames en heren. Het is, uh, het is alweer gezellig. Uh, laat u zich niet afschrikken door de titel. Het wordt een waarschijnlijk een hele vrolijke en bruisende avond. Maar vertel, je hebt een, een, een er komt een nieuw concert. Absoluut. Heel bijzondere ontmoetingen van een echte top professionele muzikant waar ik een tijdje geleden samen zijn begonnen. In Nederland en eh, nu komen we voor een speciale ontmoeting uh, en daar willen we graag al de mooie liedje dat we hebben toen gespeeld naar die concerto willen brengen. Oké, okay. en ik zie een hele lijst met namen. Ik noem er maar een paar: uh, uh, Lucio Garcia, tres en zang staat erbij. Absoluut. En wie is dat? Lucio Garcia is uh, ja. Zie. <laughs> Zoals ik zei, dat is een absolute professionele muzikant, dat hoort ja. erbij. bij. Maar Lucio is uh, iemand dat veel uh, ervaren heeft met gitaar spelen, met uh, rockmuziek. En uh, hij heeft een verschillende benen gespeeld, niet alleen hier, maar ook in Cuba internationaal. Wow. En Lucio is bekend door een van de documentaal dat ooit hier is in Nederland gemaakt. Vooral in, de, die documental ging in de forma van eh, de interactie, de omwikkeling, zeg maar, van de alochtonen. of oh. mensen van, van buiten Nederland <laughs> eh, zijn, zijn en wonen hier en ze hebben bepaalde relatie met Nederlanders. Dat ging een beetje. Maar was de manier waarop eh, de beelden, of alles gemonteerd. Lucy was bekend. Oké. Mensen hebben dus gelegenheid, als ze komen, dan denken ze, dat is die man van de televisie. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan wil ik ook weten wie is. Deze naam kan ik beter uitspreken. Jan-Luc van Eendenburg. Ja, Jan-Luc van Eendenburg is ook een echte Nederlander. Ik zou zeggen, een beetje kaskoppen, maar nee, met Jan-Luc durf je dat niet te zeggen. Kijk, als... Als ik heb veel bewondering voor iemand van Nederland dat met en latijns amerikaanse muziek bezig is, is Jan Luc. Hij is een topprofessionel muzikant, goede docent en heeft veel gedaan in de muziekindustrie in Nederland. Wow. En hij is een toppe percussionist onder andere. Nou, dat klinkt ook wel heel <laughs> erg mooi. Ik ga hier de hele af. Pedro Luis Bardo. Pedro Lispard is ook eh, een Cubaanse eh, wat, wat ik noem guru, of, guru. een guru van nou, <laughs> muziek Het wordt steeds P erger. Met Pedro, met Pedro, is onder de altijd een feestje, is iemand waar veel eh, eh, kennis is over de cubaanse muziek of de of de root. van de trova, maar ook in de latijns amerikaanse muziek. Hij is een van de echte top basisten tijden van de cubaanse muziek ik vergelijk en altijd per met eh, ja hoe noem je dat eh, die die die bekende Kachau bijvoorbeeld, is een heel bekende bassist Maar Pedro heeft een manier van musiceren, waar zodra hij begint met de bas of met de tres, je herkent meteen de geluid, de, de, de potentieel, de intensiteit, de emotie. Het en, en is, nou, is niet toevallig een van mijn matje in muziek en hij komt speciaal naar Sanford. Om deze dag ook mensen te verrijken, zeg maar. Nou, het, wordt, het is een hele uh, opzomming van mensen die daar komen te staan. En de een is nog beter dan de ander. Want ik heb ook nog uh, Marco A. Sanchez. Marco Antonio Sanchez. Ah, ah. Dat, dat is een cadeautje. Een cadeautje. Die doet, dat is ja, Marco, gitaar en zang. Marco Antonio doet gitaar en zang. Maar eh, het bijzondere aan Marco is dat hij eh, een van de... Hoe noem je dat? Pionieren eh? in de um, bewegen van salsa of latijnse amerikaanse muziek in Nederland. Hij is niet zo so oud, <laughs> <laughs> maar hij is een pionier. Marco Antonio is een fantastische gitarista, een componist, songwriter. Hij komt uit Colombia. En vanaf Colombia is altijd bezig met de goede muziek, maar ook met de manier van, hoe noem je dat, musiciere. Het is een fantastische achtergrond van muziek en gespeeld met een verschillende bandje. Onder andere Rumbata, die is een bekende formatie hier. En hij is een waanzinnig goede muzikant, zangers, nou ja. Hij komt ook naar voor lieve hij komt mensen. Ook naar ja. En jij bent er natuurlijk ook. <laughs> ja, nou ja, ja. Ik, ik, ik doe mijn best. En, uh, mensen kennen me wel een beetje met ja. de gitarre, met de piano, met de componeren, zingen. En, maar de belangrijke voor mij is eh, voor te zorgen dat eh, het publiek van Sanford kreeg, eh, de beste van de latijnse amerikaanse muziek En eh, zodra ik hier eh, zou zijn, dan zou ik zorgen dat die kwaliteit eh, helemaal niet minder wordt. Oh, nou, dat is heel erg veelbelovend. <laughs> en wie heb je meegebracht? Uh, wie heb je hebt mensen meegebracht? Ja, zoals ik je ik gitaar? heb een paar van mijn mandjes. Ja, ik ja. hou van jullie. <laughs> Ja, lieve mensen, dames en heren, directamente als Zandvoort, en Fred Kouter. Ja. Ja. En, en wat doen zij? Jou, uh, ik, ik heb gehoord dat, dat, zij, dat jij niet altijd zo uh, lach, goed lachs bent, maar dat je ook wel streng kan zijn uh, naar hun toe. Nou ja, ik ga uh, niet, niet, niet, niet veel over hem zeggen. Ik laat nee. hem even praten. Ja, Oké. Okay. Je, je kan naar huppelen aan. Uh, uh, <laughs> nou vertel, wie zijn uh, jullie? Uh... Nou ja, ik ben Fred, dus met ja. jou José. En wij, uh, wij helpen or te organiseren de Cuban Latin Music Serie hier in Zandvoort in de Krocht. Uh, op de zondagmiddag. En dat willen we graag uh, maandelijks doen. En doorgaan tot uh, april, totdat de Krocht sluit. Ja? En, zijn en steeds nog... met een andere groep uh, artiesten, muzikanten. Maar jullie zingen ook, heb ik begrepen. Nou, een van de activiteiten van Gorgen die heel ja. veel verschillende dingen doet... is dat uh, hij is dirigent van een Cubaans koor, Coro Cantoro. Ja, natuurlijk Dan Daar ook. hebben dat we straks hier ja. in december een kerstconcert mee, ook in de krocht. En daar uh, repeteren we enkele in de week mee, in Haarlem, in de Pelgrimkerk. Dat is erg leuk, maar dan is Gorgen heel serieus... Ja. En heel streng, want het moet natuurlijk wel oh. allemaal even snel ingestudeerd worden. En even, het heet het niet? En we moeten alles uit het hoofd zingen, binnen de kortste keren. Okay. Want dan komt de muziek het beste naar voren. Nou, ik denk dat we even, even tussendoor een stukje moeten gaan luisteren. Want je zit hier met de gitaar en het is toch zonde als we daar niet even tussendoor een ja, nummer hebben. Dan gaan we er even verder praten. Robbieko. Trovador, trovador, tropical, trovador, tropical, tropical, trovador de Cuba para Japón, desde Holanda para Hawaii, de Holanda voy para Italia con tambor, clave y guitarra, el tropical trovador llego para celebrar la fiesta que tú querías, con gusto puede empezar. Tropical, trovador, trovador, Tropical, trovador, Tropical, trovador, tropical, trovador. Oh tropical. Tropador, trovador, tropical, trovador, Tropical, como trovador, trovador, Tropical, Tropical, Tropical, Tropical, Tropical, Tropical, trovador. Well, well, applause Tropical, well. Tropical, Geloof het niet, het is gewoon maar zaterdagochtend en het is het bijna alsof je in Havana zit op het strand. Leuk hè? Ja, heerlijk! Het weer is er ook nog naar, dus het is ja. helemaal goed. Ja, maar, maar, maar, maar zeg, je hebt het heel goed te zeggen, als we zijn in Havana Maar maar Sanford heeft de kwaliteit van, van de Caribia, weet je dat? Ja, nou. Ik, ik denk, het zou heel vervelend voor Nederland. Voor de economie, als ze Sanford blijven in een soort tropicaal plekje. Want dan gaan de mensen helemaal relaxed. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. En dan gaan mensen misschien minder werken. Maar luister, ik, ik, als ik kom naar Sanford, is het altijd een hele mooie fijne sfeer. Ja. En eh, ook, ook een beetje de berg, hè? Een soort... Eh, de duin, dat? Ja. de duinen. Ja. De duinen, hè? Ja. Dus ik hoop dat binnenkort heb ik voor jullie een liedje dat ik heb speciaal voor Sanfor gemaakt op de bergen. Sanford voor en Santiago de Cuba. Nou, dat klinkt heel erg spannend. Daar zijn we ja, natuurlijk nieuw. ook wel weer uh, tegen die tijd heel benieuwd voor. Maar je hebt er helemaal gelijk. En iedere ochtend als ik uh, naar mijn werk ga en ik woon op het uh, Raadhuisplein en de terras loopt vol en ik stap een bus in richting Haarlem of Hovendorp, denk ik, wat doe ik er eigenlijk verkeerd? Je ja, <laughs> kan beter op het strand blijven zitten. Maar ja, dat kan niet iedere dag. Vertel eens, wat voor uh, uh, liedjes uh, worden er gespeeld op het concert? Ik noem me daar over, over de muziek. Cuban Latin Golden Hits en de, de titels zeggen veel van, van wat voor muziek willen wij graag aan jullie eh, dragen of aan jullie brengen. Kijk, de, in de latans amerikaanse, vooral cubanse muziek, zijn zoveel goede componisten. Uh -huh. Eh, eh, en, en die namen zijn helemaal vast aan de geschiedenis van de Cubaanse latanse amerikaanse muziek. Denk bijvoorbeeld aan Benny Moré, aan Miguel Matamoro. Eh. Denk aan Ibrahim Ferrer, Compaille Segundo, Sonora Matancera, Los Panchos. En zo had een lange lijst van echte top Dus ik denk bijvoorbeeld die liedje, die liedje Lágrimas Negras, eh, na zwarte tranen eh. Maar dat gaat vooral een, een romantische boodschap dat een bepaalde vormen een beetje drama is, verdrietig, waar vrouw is een beetje weggegaan van de mannen, de, de vrouw is een beetje boos en mannen proberen ook haar best te doen, zijn best te doen, af en toe lukt niet, maar dat gaat een beetje. Maar aan het einde wordt helemaal gezellig en ze komen terug en ze gaan van alles Eind goed, al goed. Maar daar hebben we bij andere liedjes. Weet je, wat is dat? Eh? Que viva chango. Ken je dat? Nee. Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango, señore. Que viva chango, que viva chango. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Grapara barábara! Santa Bárbara, bendita vara. Eso sos. Nou, nee. kijk, nou stopt hij al heel erg slim natuurlijk, want u wilt natuurlijk de rest van het lied ook horen. Hè? Dat is wel een reden om te komen. Ja, maar ja, dan moeten jullie naar het te komen. Ja, dan moeten we nog eventjes vertellen. Ik zei, al die liedjes hebben bij me veel succes door Nederland en België en Duitsland gespeeld. Nu deze hier met meer waren, komen voor een speciaal concert, dat moet je niet missen. Dat mogen we niet missen. Nou, vertel, wanneer is dat concert? Cosette is op de 24, of 23, 24 september. 24, 24 sorry. Op zondag. Ja. Op zondag 24 september. Ja, aanvang is om 3 uur s middags. De zaal gaat open om 2 uur s middags. In theater de Krocht, 24 september. En het wordt een, als gebruikelijk, een feest. Mensen gaan gegarandeerd daarna blij naar huis en willen de volgende maand ook weer terugkomen. En, en tot hoe laat duurt het concert uh, voor de mensen die uh, aan tafel moeten? Nou, mag weg. een uur nog twee. <laughs> Normaal is het twee uurtjes, ja. anderhalf uurtje muziek, en daar zit een pauze tussen. Nou, het en, goed. En de mooie is dat uh, je weet met de Kubanen is heel bijzonder wat gebeurt. <laughs> Kuban, met Latinos, hè? Nou, ik ga dat niet verklappen, maar ik vind het belangrijk dat het publiek of diegene zal er naartoe komen dat geleken naar het concerten gaan wij niet weg. Wij vinden het fijn om het publiek even uh, tijd te nemen en dan kunnen wij iets, iets meer vertellen, zingen. Of uh, mensen, mensen mogen aan ons alles vragen. Ja. Intieme dingen, dat vertellen wij zonder moeite. <laughs> Nou, dan wordt het wel heel erg interessant. Ja, ja, ja. Kunnen we Carina niet sturen om opnames te maken? Ja, ja, ja, ja. Zoals we als in goed Nederlands wel zeggen, er is een meet and greet. Direct na, na de voorstelling gaan we allemaal ja. even terug naar de bar bij, in, in de krocht bij Theo Smit. En dan, dan zijn alle muzikanten daar en die zullen ongetwijfeld nog weer wat spelen. En er, een vervolgfeestje van maken. Dus je krijgt een mooi vervolg. Uh, je hoeft niet ja. om vijf uur de deur uit te uh, nee, luisteren. Nee, nee, nee, je nee, kan nog nee, wel nee, wat nee, langer nee. blijven. glaasje ja. erbij. Ik, ja. ik, ik denk dat de, de, de magie van, um, van onze concerten is niet alleen gekoppeld aan het lokaal. Dat, of, uh, of aan de mensen die tot nu toe zijn geweest. is meer in ervaring. Waar uh, goede muziek met uh, de juiste muzikanten. Uh, de, de, de publiek, mensen die niet zoals Fred en José kennen de kwaliteit van de Cubaanse muziek, maar ook ze zijn echt dierbare mensen. Ik, je hebt mij net te vertellen uh, wie ze Fred en José zijn. Ja. Ik denk, mijn leven in, in de muziekindustrie kan niet zijn zonder de supporten van Fred en Jose. Dus ik heb er veel. Nou, dat zijn hele dierbare vrienden, dat is echt heel mooi, mooi en, om te horen. En, dus de kwaliteit van dit soort mensen, de kaliber, de, de, de, de betrokkenheid maken uh, die concert ook bijzonder. Maar ook moeten we hier benoemen, de, eh, noem je dat, Theo. Ik denk je, nou dat zo keihard ja. heeft gewerkt voor die, voor die theater. Maar ook de participatie van, de, van jullie in de radio. Ik herinner me toen ik een paar jaar geleden ben hier begonnen. En, en jij, Roy. Toen waren we in het hotel Hoogland. In het hotel. Ja. Ja. En nou met, met onze Hans. Kijk daar. daar ja. ja. ja. Hans. Hans. Als u net zo niet hoort. Ja. ja. Ik, ik denk dat zonder, zonder jullie aandacht en jullie betrokkenheid ik vind het heel, heel moeilijk om te beseffen dat die concept kan nog bestaan dus ik heb wat ik wil zeggen is dat de kwaliteit van al deze eh, mensen en samen maken mogelijk dat die middag blijven en dat is de, de geheimen van, van onze concept Ja, nou, heel erg mooi. Ik vind het hele mooie woorden en... Wil jij nog een, een, een laatste liedje spelen voordat we naar het volgende item gaan, in ja. plaats van een plaat? Zal ik een Lagrimas Negras? Nee, Lagrimas Negras Doe maar wat jij wil. Ja? Doe maar wat jij wil. Nou, ik ga voor jullie een liedje. dat uh, Ik vind altijd een van de, mijn, mijn tributen aan mijn, aan mijn moederland. En tributo ook aan de Cubaanse muziek. Ik vind een fantastisch liedje. Cantare para tu dulce canto, para decirte hasta luego con esta linda canción. Traigo con cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Con este coro te cantaremos un lindo son, muy sabrosito y son A ti te invito, canta conmigo, ala la la la la la la con mucho amor. De Cuba traigo un cantar para cantar con amor. Donde reina la esperanza de la alegría y el amor. Traigo un cantar para San For. De Cuba traigo un cantar. ¡Oh, oh, oh, oh! Con este a corrupt? we Un lindo song, muy sabrosito y song. A ti te invito, canta conmigo. Ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, we hebben weer genoten van een mooie stuk muziek van Giorgio Martinez Galán. En hij gaat een heel mooi concert geven, Lagrimas Negras, op zondag 24 september. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar aan 17,50 euro. En die kunt u kopen bij de Bruna in Zandvoort. Um, u kunt ook op de kijken van de, uh, van de stichting. Dat is dan www.stichtingconnectionlatina.nl En u kunt ook waarschijnlijk kaarten kopen via www.bookinglatinmusic.com nou, ik heb alle informatie hier nu gedeeld. En anders kijkt u even op de website. Het concert is in de protestantse kerk. Oh, sorry. Oh. In de Krocht. Mijn, mijn excuus, ik ben zo gewend aan de protestantse kerk en concerten. Het concert is in de Krocht. En dat heeft een heel groot voordeel. Want daar is namelijk Theo met zijn bar. Dat betekent dat we ook ja. gezellig een kopje koffie en een glaasje wijn. Of iets anders kunnen ja. drinken uh, tijdens het concert. Ik zet u allemaal, zeg, kom gezellig, uh, op 24 september. Misschien kunnen we al vijf minuten. Ja, ik hoor net dat er misschien dat er nog een extra liedje gezongen kan worden. Uh, in plaats van dat we de. Uh, ja, Mijn boni draaien. Ja. Wil je even blijven zitten? Ja. Nou, en nu even pauze hoor, want nu krijgen we en iemand anders. Oh, fuck. Wil, ah. ja. okay. wil je een glaasje water? En als dat goed is, heb ik nu alleen alting treiber aan de telefoon. Zeker, zeker. En ik heb nog even kunnen genieten van Gorgen. Die is ook op ons feest, vrijdag 22 september, in de protestantse kerk. Morgen is ook op het feest in de protestantse kerk, uh, 22 september. Waar is die Van wel... Zandstroom. Waar ja. is die helemaal niet? Nee. <laughs> ja, nou, vertel eerst eens eventjes over uh, Zandstroom. Dus mensen kunnen hem daar ook nog een keer horen. Ja, en wat wil je weten over Zandstroom? Nou, ten eerste, eh, hebben we gewoon een feestje bij Zandstroom, dat jullie tien jaar bestaan? Ja, we hebben zeker, zeker groot feest, want we bestaan tien jaar. En dat hebben we eigenlijk al op alle mogelijke manieren bezongen en geuit via social media. En we hebben een live radio-uitzending gemaakt met ZFM een paar maanden geleden. Maar nu, aanstaande vrijdag, is ons grote fiesta in de protestante kerk. Middags en wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan mee komen genieten. Um, dus dat is heel fijn dat ik daar even wat over mag zeggen op de radio. Ja, natuurlijk mag je er wat over zeggen op de radio. Ja. Dus, uh, en het is, uh, ja? Ja, gewoon toch eventjes. Uh, ik blijf het herhalen. Zandstroom is wat? Zandstroom is wat? Ja, okay. ja heel Zandstroom is, een, is een, een unieke club. Een innovatieve club. En bij ons komen mensen die vergeten. Daar heb je allerlei namen voor. Dat zou je ook dementie kunnen noemen. En, of Alzheimer. En zo zijn er nog een heleboel andere namen. Maar dat vinden we allemaal nogal stigmatiserend. Ja. En als mensen bij ons komen gaat het eigenlijk niet over de ziekte. We gaan gewoon plezier maken met elkaar. En zorgen dat er nog kwaliteit van leven is. Um, ja, dus in de, in de volksmond heet dit een dagbesteding, maar wij hebben dat woord persoonlijk in de prullenbak gedumpt, omdat we het een verschrikkelijk woord vinden. Want bij de club zitten mensen zoals jij en ik, mensen die gewoon pech hebben en er gaat wat haperen in het brein. Dat is natuurlijk een ernstige ziekte, dus daar moeten we vooral ook niet heel luchtig over doen. Maar de mensen die het overkomt, die hebben, hebben eigenlijk plezier nodig. Die hebben liefde nodig, die hebben nabijheid nodig, die hebben vriendschap nodig... die hebben het nodig om onder de mensen te zijn, van betekenis. Ik heb daar een heel boek over geschreven. Dat, <laughs> dat weet ik. Als ik helemaal aanga, ga ik mijn hele boek vertellen. Nee, dat gaan we niet en doen. Het is best wel droef, want 2023, daar zijn onwaarschijnlijk veel mensen... die hiermee te maken hebben, ook in het dorp dus aan, en in het hele land. In het hele, overal eigenlijk. En er zijn nog steeds heel veel mensen die niet weten... Hoe moet je hier daarmee omgaan? En dat is heel begrijpelijk, want niemand legt je dat uit. De dokter legt dat niet uit. Niemand, niemand, niemand. Je wordt in het diepe gegooid. En dan ben je eigenlijk topsporter. Dan moet je eigenlijk topsport gaan bedrijven, want dat is ingewikkeld. Ingewikkeld voor de mensen die het krijgen. En het is heel ingewikkeld voor de mensen die erbij om moeten gaan. Noodgedwongen. Maar ja. het kan. Er zijn vaardigheden, als je die leert... Dan heb je okay. nog, kan je nog jaren plezier hebben dat met en van elkaar. Nou, en, die, en de Zandstroom is de plek waar mensen die leuke dingen doen. Of waar je die, dat kan leren. Ik heb jij nog nooit als interviewer gehad. Klopt dat of niet? <laughs> ja, zeker wel. <laughs> uh, ja? Ben je hoor ja. of niet? Ja. Oh ja, oké, okay. dan hebben we elkaar wel gesproken. Dat maakt niet uit. Ja, uh, Zandstroom, we zitten tegenover het casino. Vijf dagen per week zijn we open. Ja. Van maandag tot en met vrijdag. En, en wij roepen al, eigenlijk al tien jaar... en dat zat ook uitgebreid in mijn boek... de meeste ja. mensen wachten veel te lang om zo'n club in te schakelen. Dan zijn mensen al helemaal van het padje. Dan is de mantelzorg vaak helemaal overspannen... Ja, en dat is uit onwetendheid, uit schaamte, uit schuldgevoel. Er heerst een taboe. En wij zeggen: van jongens, we moeten met elkaar gaan zorgen dat die taboes eraf gaan. Dat ja. een club, dat dat dit zoiets is als ze naar school gaan, gaan studeren, gaan werken. En als mensen eenmaal binnen zijn bij ons, dan zijn ze helemaal opgelucht. Oh, wauw, er wordt hier gelachen, er is humor. Mensen hebben geen idee uh, hoe leuk het eigenlijk is. Klinkt een beetje raar, hè? Nee, als je dat het klinkt hebt je over een dodelijke ziekte. Ja, eh. Uh... Het is heel erg mooi. Want ik heb jou ook geïnterviewd over dat boek. En ik dacht bij mezelf, als mensen nu denken: van er is een feestje. Uh, dus het is goed dat ze weten waarom dat feestje is. Want uh, het is weliswaar radio. Maar er zijn altijd nieuwe luisteraars. En mensen die het misschien zeker, vergeten zijn. Zeker. En, dus vandaar die en dat ook... de, de, de, de lange introductie. Maar nu gaan jullie er echt feest vieren. Een heel groot feest. Ja, gaat echt, en het is, het is altijd bij ons zo'n combi. Altijd een het feest. Het is feest. We hebben muzikanten. Er gaat van alles gebeuren. Uh, maar het is toch ook weer van uh, onskenbaar maken. Jongens, dit is er in de club. Dus, uh, dit, is er, dit hebben we in Zandvoort. Hè? Zandvoort is natuurlijk heel rijk met van alles en nog wat. Er is nog een club. En het is superbelangrijk om dat over het voetlicht te brengen. En dat mensen zelf gaan ervaren van... Oh, wacht even. Dit is wat anders dan oudere mensen die kwijlend aan een tafeltje zitten. Ja. Maar en... nou goed, dus er zit altijd ook die, die, die, hoe noem je dat, die drive of die missie of die ambitie ja. van ons in. En ja, we willen dat verhaal heel graag nog veel meer naar buiten brengen. En nu gaan je, uh, mag je heel kort wat vertellen over het feest, want dat is 22 september. Oké, okay, het feest ja. in de protestante kerk bij dominee John Vrijhof. Super fijn dat dat daar mag. Ja. Met dank aan Tuin en Greet die dat ook allemaal regelen. En het feest is van half twee tot vier uur. Inloop kwart over één. Maar het is heel belangrijk als mensen willen komen dat ze zich aanmelden. Ja. En omdat wij moeten, een beetje moeten monitoren. Er kunnen natuurlijk een maximaal aantal mensen in de kerk. En ze kunnen zich aanmelden bij Juliette. En haar e-mailadres is j.joosten. Apenstaartje. Zorgbalans. NL. En dan moeten ze ook even een, nu een geen pen en papier bij de hand hebben, dan kunnen ze ook bellen met zandstroom. En het nummer, zal ik dat ook even geven? Jazeker: 023 891 3883. Nou, dat is heel erg mooi. Um, en er is van alles te doen. Ik heb begrepen dat Giorgio er ook al is. Uh, Zeker. is een ja. andere muzikant... voor alle gasten is er een heel mooi cadeautje... waar we heel hard aan gewerkt hebben. Daar ga ik verder niks over zeggen... want dat is een verrassing. Spannend. Een belangrijk motto... Uh, dat zou in de krant staan... maar dat komt donderdag pas in de krant... is vandaag begint je leven als acteur. Mm. En als je wil weten wat we daarmee bedoelen... Kom dan vooral naar het feest. Ja, we zitten hier bij uh, Rabbel in de, in, de, in de Blauwe Tram. Ja. En die begreep ja, dat die ook nog de catering doen. Nou, ja, ja, zeker. Dus we kunnen eigenlijk gewoon de studio mooi, hè? verplaatsen. Het is wel mooi hoe we samenwerken in het dorp, toch? Ja, vind ik ook hoor. Ontzettend mooi. Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Rabbel die, die, die doet, die heeft al heel veel voor ons gedaan de afgelopen tien jaar. Maar nu verzorgen uh, ze ook de, de dubbel en het hapje na afloop. Nou, dan uh, zou ik zeggen. Ja, we, gaan het, we gaan het op zandstrooms doen. En dat betekent dat het altijd een verrassing is. Dat is volgens mij altijd dat bij jou, uh, is Altijd. Team. Dus is we, we hebben niet een strak programma, de eerste tien minuten dit. Nee, want er gaat iets ontstaan. En we gaan dat doen met de clubleden, met de familie, met de vrienden, met het netwerk. En dan gaan we zien wat er, wat er gaat gebeuren. Nou, als ik dat af en, en toe spannend. stukjes op Facebook of Insta voorbij zie komen, dan denk ik altijd: van het is daar één gezelligheid. Zeker. En het mooie is, ik vind dat echt wel heel fijn. Ik was gisteren was ik in de kerk. En we mogen daar ook de gordijnen open doen. En daar kan ik me enorm op verheugen. Want het is natuurlijk een prachtig ja. gebouw. En dan komt dat licht, weet je wel, komt dan door die ramen naar binnen. Dus ik zie het helemaal zitten. Dat wordt heel mooi. als uh, dank gaat, kom, je, kom, je ook, kom je ook, Roy? Ik ga proberen vrij te krijgen. Want het is wel gewoon een leuk oh, Dat zou super ja. zijn. ik ga het heel fijn vinden. Gorgen wil graag nog een heel mooi uh, afscheidsnummer spelen om dit af te sluiten. Ja. En de mensen ja. het uh, attenderen op het concert. En weet Gorg dat je mij aan de telefoon hebt, of niet? Jazeker, die zit hier tegenover mij. Geef hem maar een grote knuffel. Ik zie hem vrijdag. Oké, okay, dankjewel. Ik zie de hele mensen dankjewel. vrijdag. Tot ziens. Hartstikke goed. Fijn Tot weekend. dan, dankje. Ai ai. Laten beginnen. Siempre en su casa presente está El bodeguero y el cha cha, -cha. a la esquina y lo verás Que atento siempre te servirá Anda enseguida de allá Que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador en complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que moda está El bodeguero bailando va En la bodega se baila así Entre frijoles, papa y afijoles Nuevo ritmo del cha cha cha. Oh, yeah. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo Vámonos! Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Frijoles, vamos a vamos toma chocolate paga lo que debe toma chocolate ahí paga lo que debe ahí toma chocolate paga. vamos a toma, toma chocolate. chocolate paga lo que debe Toma chocolate, paga lo que debe. ¡Hola! Vámonos, vámonos. Son vida con ser. Get this for invading Bombay. Cari orgullosa. Música coana. Son vida con ser.